De Radio 1 Sports Show. Bucella Carrasso en Tom van Heck. Na half acht hier in de studio, oud-minister van Sociale Zaken, Willem Vermeend. En we houden vinger aan de polsen bij het baanwielrennen. We praten na over de sport die we vanmiddag nog in ons hart hebben gesloten. Het handboogschieten. En u krijgt een minuutje later dan de bedoeling was vanwege het baanwielrennen. Het NOS Nieuws met Jan van der Putten.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 Na zijn bezoek aan Afghanistan vloog Middendorp naar Oost-Afrika... waar Nederlandse schepen liggen die meedoen aan de anti piraterijmissie Ocean Shield. De grote Europese beurzen zijn 2 tot 4,5 procent hoger gesloten. De AIX-index eindigde met een winst van 2,57 procent op 330,43 punten. De hoogste slotstand sinds afgelopen maart. Aanleiding voor het optimisme zijn nieuwe cijfers over de werkgelegenheid in de VS. Er kwamen in juli veel meer banen bij dan verwacht. Egon en ING waren de grootste stijgers op de beurs. En u hoorde het net bij het baanwielrennen in Londen is het Willy Canis niet gelukt om in de finale te komen van het Keirin.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 Hij nam ons de hele dag mee en eindigde na twee shootouts. Na twee shootouts. Uiteindelijk op de vierde plaats. Straks de dag van boogschutter Rick van der Ven. Wij leren een hoop over allerlei sporten hier op te spelen. Zo ook het baanwielrennen. Maar we gaan eerst naar het Asbest Informatiecentrum in het Utrechtse Kanaleiland. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. Want uh, Vanaf maandag dan kunnen bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleiland met al hun vragen en zorgen terecht bij dat uh, asbestinformatiecentrum. Het wordt op dit moment ingericht. Dat gebeurt aan de Marco Polo laan. Uh, er zullen een groot aantal diensten worden samengevoegd, zodat mensen niet meer van hond naar her worden gestuurd. Trudy van Rijswijk hoort u vanaf Kanaleiland. De bus rijdt als vanouds door de Marco Polo laan en ik zie daar twee dames druk bezig met het lappen van de ramen. Hoofddoekje op. Lap in de hand. Poetsen maar. En hier recht tegenover het wijkservicecentrum Zuidwest. Bij mij Ben Verkroost. U gaat een heel nieuw ding beginnen. Iets geheel nieuws voor bewoners. Niets uh, geheel nieuws. wijkservicecentrum is bekend. De afgelopen week konden bewoners hier ook al terecht. Met name bij uh, Mitros en GGD. Voor zover dat nodig was. Volgende week iets meer gestructureerder. In de vorm van een informatie- en adviescentrum waar eh, mensen met hun vragen terecht kunnen. Niet alleen mensen uit het gebied waar het om gaat... maar ook uit een breder gebied op Kanaleiland. En wat voor vragen moeten dat dan zijn? Die vragen die kunnen variëren, zoals we die van de week ook gezien hebben... tot hulp, eh, tot mogelijk het invullen van schade, meldingsformulieren... maar ook mensen die hulp nodig hebben van eventueel de GGD. En eh, wie komen er allemaal te zitten dan? Daar komt een aantal collega's van andere diensten in de komende vier weken van maandag tot en met zondag te zitten. Werkdagen van 9 tot 5, de donderdagavond en de zondagmiddag. Uh, een aantal mensen dat de eerste opvang doet en dan kijkt of ze de mensen zelf kunnen helpen. Dan wel op een goede manier doorverwijzen naar, een, uh, zoals dat mooi heet tegenwoordig, een back-office. Die back die proberen we ook zoveel mogelijk hier op het wijkcentrum... de eerste weken te realiseren. Mitros zal hier met mensen zitten. En ook de GGD, zodat mensen niet dat gebouw uithoeven. Het zal een hele club worden, zullen we eens even verbinding aan? En dan? Weet je dan als bewoner meteen waar je moet zijn? Ja, wat u nog niet ziet aan de buitenkant zal er nog een bord op komen... dat hier het uh, informatie- en adviescentrum komt te zitten. Als bewoners hier binnenkomen komen ze aan de balie van ons centrum... maar er zal een apart bord komen te hangen met eh, adviescentrum... met het woord asbest, zodat het direct herkenbaar is in een andere kleur. En dat de medewerkers ook herkenbaar zijn die ze kunnen aanspreken. Aha. Nou, en dan? Waar gaan ze dan heen? Dan wordt er gekeken wat is de vraag is uh, waar de mensen graag over willen praten. En dan wordt er een collega van uit een van de achterruimtes, we noemen het maar even spreekkamers, met zijn normale werkruimtes gehaald, zodat ze in een rustige omgeving met elkaar kunnen praten. Gegevens worden opgenomen. Mensen worden eventueel gebeld of gegevens worden direct ingevoerd. Een deel met de Oh ja, dat is echt een spreekkamertje. Ja, dit zijn de normale werkruimtes van de medewerkers, maar die worden dan leeggemaakt en omgebouwd tot ruimtes waar mensen met elkaar kunnen praten. Heel belangrijk. Hey, nou ja, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld even niet lekker voelt en dat je denkt, zou dat door die asbest komen? En zit er dan ook een dokter? Er zitten hier ook mensen van de GGD, er zullen ook dokters zitten. We gaan dus echt een nieuwe fase in. Ja. Ja, we kunnen daar allemaal hele mooie woorden aan wijden. Het moet nu zo zijn dat in de komende weken... er één centraal aanspreekpunt is binnen de gemeente... voor zowel de bewoners in het gebied... en niet alleen de huurders van Midros maar ook de particuliere eigenaren... en de overige mensen uit Kanaleiland of wie dan ook... die informatie willen hebben over. Maar dat is natuurlijk vakantieperiode. Niet iedereen is nog thuis. Moet er moeten nog mensen terugkomen bij vakantie. Die moeten het ook een punt hebben. Ja, wat is het dan mooier als je in een centrum hebt... recht tegenover het complex? Want u moet wel denk ik nog een beetje duidelijker maken... dat het hier te doen is. Dat klopt. Die communicatie gaat ook uh, nog plaatsvinden komt ook in de woningen, wordt het bekendgemaakt. Maar ook de mensen die uitverhuisd zijn, iedereen krijgt het te horen of heeft het al gehoord. En dan keert hier de rust uh, terug en is het stof neergedaald? Dat durf ik niet te zeggen, maar als je een punt creëert waar mensen heen kunnen komen, dan creëer je in ieder geval een rustpunt. Een rustpunt, dat wordt het asbestinformatiecentrum Trudy van Rijswijk, hoort nu. We gaan weer fietsen, Sebastian Timmerman, hoe ver ben je gevorderd? We zijn nu bezig, uh, begonnen eigenlijk, aan de finales van uh, de ploegenachtervolging... bij de mannen strakjes Groot-Brittannië tegen Australië. Dus kijk of uh, Groot-Brittannië dan de verwachte gouden medaille uh, kan gaan binnenhalen. Nu Nederland in de baan met Levi Heijmans, Jenning gaat Wim Stroetraat, Tim Veld Net begonnen, strijden tegen Colombia om de zevende uh, plaats eigenlijk. De winnaar wordt zevende, de verliezer wordt achtste. Meer zat er niet in voor de Nederlandse ploegenachtervolgers. Hiervoor heb ik gekeken naar de tweede halve finale van het uh, Karin-toernooi... met overmacht gewonnen door Victoria Pendleton, de Britse. En dus krijgen we vanavond in de finale Pendleton, te Pendleton Groot-Brittannië... tegen Meers Australië door een van de Britse kranten vanmorgen... aangekondigd met The Ashes on Wheels. De Ashes, die cricket-testwedstrijden altijd tussen Engeland en Australië... sinds 1882. Alleen dan dus een beetje op de fiets. Er zijn twee grote rivalen. Ze mogen elkaar niet Maar dit niet gaat, gaat heel iets heel sneller, erg. open, hè, dan een cricketwedstrijd, toch? Ja, ja. ja, dit gaat iets sneller. Dat kan ja, je niet, ja, niet morgen weer, weer erover horen. Dus nee, je... nee, <laughs> nou ja, misschien uh, nemen ze het later in het sprinttoernooi ook nog wel tegenop, tegen elkaar op. Okay, dat is okay. uh, niet morgen trouwens. Maar goed, dat is strakjes bij dat, uh, dat Keirin-toernooi. Overigens ontbreekt daar een Russin. Een uh, Russin met talent. Victoria Baranova. Afgelopen zomer Europees kampioen geworden op de sprint en op de Keirin. Maar nu weten we waarom ze er niet bij is. Omdat ze naar huis is gestuurd door, de Russische, uh, door het Russisch Olympisch Comité. Nadat oh. ze uh, positief heeft getest yeah. op testosteron. Juist. Dus een dopinggeval eigenlijk net voordat het uh, baanwielrennen rennen uh, begon. Maar Daarom... Is, uh, even serieus, en door haar eigen comité weggestuurd? Of is ze zelf dat zijn de berichten, ja. De, dat ze okay. na Die positieve uh, test is weggestuurd, teruggestuurd is naar Rusland. En uh, dat nieuws is uitgecijpeld uh, of doorgekomen via een uh, Russische krant... die dat van de, vanmiddag heeft uh, gemeld. En Baranov heeft trouwens toegegeven dat ze testosteron heeft gebruikt. Daarom missen we haar uh, bij dat Keirin-toernooi... waar dus helaas Willikanus ook niet de finales wist te bereiken. De Nederlandse mannen hebben nog wel een stukje te rijden... ondertussen in die finale om de en de achtste plaats. En rijden qua tussentijden op dit moment ook ietsje langzamer dan het Nederlands record. Dus het lijkt erop alsof dat er ook in deze troostfinale, der troostfinales, niet in zit. Er heeft zich iets interessants afgespeeld bij de Verenigde Naties, want een overgrote meerderheid van de algemene vergadering heeft zojuist ingestemd met een resolutie die de Veiligheidsraad van diezelfde Verenigde Naties bekritiseert. De Veiligheidsraad zou te weinig doen om een einde te maken aan het geweld in Syrië. The result of the vote is as follows: in favor 133; against, 12; abstention, 31. Draft resolution A/66/L57 is adopted. Ja, 133 landen stemden dus voor die resolutie, 12 landen tegen, 31 onthielden zich van stemming. VN-deskundige Dick Leurdijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. De VN bekritiseert de VN veiligheidsraad. Dat lijkt me iets wat niet uh, dagelijks gebeurt daar. <laughs> Nee, dat is waar. Dit is, dit is echt wel, uh, wel heel bijzonder. Maar er is natuurlijk wel een verklaring voor te geven. En uh, dat is, dan moet je een beetje kijken naar de logica van het VN-handvest. Op basis van het VN-handvest, dat is een beetje de grondwet zeg maar, van het functioneren van de VN, heeft, uh, hebben alle lidstaten van de VN hun eigen bevoegdheid om zich bezig te houden met vraagstukken van internationale vrede en veiligheid. Die hebben dat als het ware doorgedelegeerd aan een ander orgaan, namelijk de VN-veiligheidsraad. Dus als de VN-veiligheidsraad in de praktijk van alle dag zich bezighoudt met vraagstukken van internationale vrede en veiligheid, zoals het geval Syrië, dan doen ze dat namens, hè, in zekere zin, namens al die 193 lidstaten van de VN. En dus kun je inderdaad redeneren van ja, het is eigenlijk wel op zijn plek... als onder druk van de situatie in Syrië de Veiligheidsraad op dit moment... absoluut niet in staat is om zijn eigenlijke taak ten uitvoer te leggen... nou, dan past het uh, de algemene vergadering, die 193 lidstaten... om nou een stevige kritiek uit te oefenen op het onvermogen van die 15 lidstaten... die namens hen zich moeten bezighouden... met het behoud van internationale vrede en veiligheid. En dan hebben ze dat nu gedaan, dan is natuurlijk de vervolgvraag... gaat het ook ergens toe leiden? Yeah. Ja, en daar kan ik niet optimistisch over zijn. Kijk, het is op zichzelf voor um, laten we zeggen, voor VN-watchers is het interessant om dit, dit, dit te zien, dit waar te nemen. Dit is echt uniek in de geschiedenis van de VN. Maar voor de slachtoffers van het conflict, voor de inwoners van het conflict in Syrië, zal het vreselijk heel weinig uitmaken. Want het is duidelijk dat het onvermogen van die VN veiligheidsraad om, om daadwerkelijk echt besluiten te nemen met betrekking tot de situatie. Servië, ja, daar zal dat helemaal niets van afdoen. Het is eigenlijk dat de posities van de beide partijen in de VN-Veiligheidsraad, uh, uh, ja, die zullen echt niet veranderen. Nou brachten we gisteren het nieuws, of dat, dat brachten wij niet, dat kwam naar buiten, dat de gezant van de Verenigde Naties in de Arabische Liga, Kofi Annan, gisteren besloot om zeg maar, uh, zijn functie als het ware neer te leggen. Zal die zich gesteund voelen door wat hier vandaag dan zeg maar gebeurd is? En, en had hij ook een soort mission impossible gekregen? Nou, dat zijn twee vragen. Hij voelt zich ongetwijfeld gesteund. Ik, ik denk dat, dat, dat de reacties op zijn aankondiging dat hij ermee ophoudt. dat die voldoende hebben aangegeven. dat iedereen het heel, heel betreurenswaardig vindt. dat hij die, die staf heeft moeten nemen. Maar tegelijkertijd is volstrekt duidelijk. dat Kofi Annan eigenlijk niets anders meer kon doen. Het wachten was uh, eigenlijk niet zozeer op het besluit of hij het zou nemen. maar vooral het moment waarop. En hij heeft dus nu het moment aangegeven. dat hij eind van deze maand, dat zijn mandaat verloopt. En ja, dan is het dus opnieuw aan de lidstaten van de VN om, om met een alternatief te komen. En wat dat betreft gaan we ook weer een hele interessante periode tegemoet. Want als Kofi Annan het niet kan, wie, wie dan, het dan wel? wel? Ja. Misschien komen ze ja. we wel met niemand. Nou ja, kijk, maar dat is wel een, toch een serieuze opmerking van je. Want dat betekent dus eigenlijk dat, dat, dat als je nu ziet dat Kofi Annan notabene met instemming van de VN-veiligheidsraad, uh, hoe, hoe beperkt die instemming ook geweest is, uh, met op basis van een besluit van de Veiligheidsraad om daar ook een VN-waarnemersmissie naartoe te sturen, dat hij ondanks die steun toch niet in staat geweest is om um, dat vredesplan van hem uh, uh, geïmplementeerd te krijgen, ja, dan is wel duidelijk dat dat de internationale verhoudingen hem eigenlijk hebben belet om, om, om, om, om, om succesvol te kunnen opereren. En dat gegeven is dus helemaal niet veranderd op basis van de bekendmaking van gisteren en de besluitvorming van vandaag. Dus we moeten vooral ons serieus rekening houden met de mogelijkheid... dat, dat, dat als je dus vaststelt dat we op dit moment als internationale gemeenschap met negen handen staan... dat we dat eind van deze maand ongetwijfeld ook nog zullen, zullen doen. En dan is dus inderdaad de vraag, ja, wat is dan het alternatief? En ik zelf hou dus ernstig rekening met de mogelijkheid... dat dit conflict gewoon aan de Syriërs zelf zou moeten worden overgelaten... om uiteindelijk tot een oplossing te komen. En dan zet ik oplossing natuurlijk wel... Dat we gaan nou. zijn. Begrijpelijk. Goed. Wij danken u voor uw toelichting, meneer Leurdijk. Ja. Goedavond. Die momenten er had uh, hier je, ja. iemand ja. helemaal uit zijn dak naast mij. Die moet ja. je maar even uitleggen waarom. Het zijn van die momenten dat je voelt dat je een beetje ouder wordt. Want iedereen keek verbaasd op de papiertjes. Ik hoefde dat helemaal niet. Chai Coltrane had een hele grote hit met Go Like You Lila. Maar dit was ook een heerlijk nummer. Begin jaren 70. Grijs Feeling gedraaid. Good. Grijs gedraaid. De LP. Wij gaan dus even naar het handboogschieten. Want het scheelde niet veel of Rick van der Ven had Nederland een medaille uit onverwachte hoek bezorgd. Bij het handboogschieten belandde hij met zijn vierde plaats. Dus net buiten het podium. En dat in een veld dat gedomineerd wordt door Aziaten. Een dagje handboogschieten op Lords Cricket Ground. Edwin Cornelissen was erbij. Hey, 7 Program! Smorgens vroeg is het al druk bij Lords Cricket Ground. Allemaal mensen die de achtste finales komen kijken van het handboogschieten. En uh, daaronder, ja... Wat Koreanen? Wat verkoopt u daar? Free caps and free flags to Koreans. Ja, yeah, voor unity. Ja, yeah. voor yeah, unity and to support the Korea all together. Want uh, ja, de grote favoriet, die komt uit Korea, hè? Lim Dong En laat dat nou net de tegenstander zijn van Rick van der Ven. Het is trouwens een bijzonder verhaal, hè, deze Koreaan. Ja, eh. Yeah, uh, he, uh, he has not good eyesight. Hij schijnt met zijn ene oog 30% te kunnen zien, met zijn andere oog 20%. He practice a lot. Zo, so hij he kan het heel goed goed. Zullen we well. even bij de Nederlandse handboogkenners informeren. Hoe kan dat nou? Een Koreaan die uh, half blind is en die zo goed kan schieten? Nou, dat komt omdat hij heeft uh, ook in iedere interview's gezegd dat hij grofweg wel ziet waar hij ongeveer moet zijn. En kennelijk heeft hij een goed gevoel, want hij, ja, hij schiet toch vrij redelijk eigenlijk op, uh, op het doel af. Maar goed, hij, hij was wereldkampioen of is wereldkampioen en uh, nu op dit moment uh, toch een beetje ontroond door onze Rick. En dat is het mooie. En uh, zou wel een beetje van de sport gaan houden vandaag. Terwijl hier wat heren verkleed als uh, Lancelot voorbij komen lopen. Knights of the Round Table, want dat is handboogschieten voor hen. History, dat soort. History and culture. Het is even pauze. En op het balkon van het monumentale pand van Lord's Cricket Ground treedt een militair blaasorkest op. Die laat op een goed moment klassiekers van James Bond horen. Maar ja, in dit geval was Robin Hood natuurlijk wat toepasselijker geweest. En Rick van der Ven, ja, die heeft dus die Koreaan verslagen. Kan zich nu gaan opmaken voor de kwartfinales, die wint hij. Dan de halve finales? die verliest hij. Net dan, met een shoot-off. En ook in de strijd om het brons redt hij het net niet. Maar meneer, wat was het spannend, hè? Nou ja, precies, Nederland is gevallen voor darts. En uh, ja, dit zit op hetzelfde niveau, maar is dan wel de Olympisch. En die afstanden zijn iets groter, hè, geloof ik. 70 meter. En de wind is hier een grote spelbreker. Ook drie keer bij uh, Van de Ven net. Hij heeft een beetje pech gehad. Maar dat maakt het alleen maar nog mooier en spannender... om dan uh, die boog strak te houden en uh, uh, toch die boelshai te zoeken. Nou wordt er wel gezegd van ja, bij darten dat is toch ook een beetje een kroegsport, hè? Dat kan je denk ik van de handboogschieten niet zeggen. Nee, dat is zeker. Het zijn ook geen uh, kroegtypes volgens mij. Het zijn zeer introverte mensen. Ja, dat klopt, hè. Wat is dat? Ja, ze willen maar één ding doen en dat is handboogschieten, heb ik begrepen. En uh, dat, ja, je moet ook ongelooflijk rustig blijven. Dus ik denk één bezoekje aan de kroeg, uh, dat werkt gewoon niet. En daar? Vriendin van de vent? Ja, ik hoor zeggen van het zijn, uh, het zijn aparte types die boogschutters. Ze zijn introvert. Wat, wat, wat is Rick voor iemand? Rick is vreselijk introvert. Um, hij, hij is iemand die gewoon ontzettend goed in zijn taak kan blijven. En hij laat zich niet afleiden door de rest. Schieten vindt hij ontzettend leuk en dat is denk ik de reden waarom hij nu ook zo ver gekomen is. Het lijkt echt een ijskonijn hè, als je hem zo ziet. Ja, dat lijkt zo. Hij is wel lief, hoor. Hoe heb jij het beleefd op de tribune? Ik zat zelf met de zweet in mijn handen, hoor. Nou, ik ben blij dat ik nu nog kan praten. Mijn handen doen echt trots. ontzettend zeer van het klappen. En nou ja, ik hoop dat ik hem nu ik hem eigenlijk kan spreken en wel een beetje kan praten. Maar echt, ik, ik dacht dat ik een hart aan van kreeg. Zou je hem hebben? Ja. Ik ben de vader. En die is ook geëmotioneerd, zo te zien, nog ja, niet? echt wel. Uh, ontzettend spannend geweest. Nou, knap geschoten. Uh, trots. Wat jammer, hè, dat hij nou die medaille niet mee naar huis mag nemen. Ja, dat klopt. Maar uh, ach, uh, ik vind, hij heeft uh, heel, heel goed geschoten. En als de tegenstander net iets beter is, dat, dan is het zo. En dat kan je zelf gelukkig ook accepteren. Ik denk dat Nederland nu wel weet hè, wie Rick van der Ven is. Als ze dat niet meer weten, dan hebben ze geen krant, geen tv, geen internet gehad. Dus er uh, nou, zou schande zijn dus ze het niet meer weten. Maar uh, echt. Ja... Applaus ook een beetje voor Edwin Cornelissen voor deze prachtige reportage. Eh, want dat boogschieten, ja, ineens was het er dan weer, zeggen we maar weer. De verrassende prestatie van uh, deze heer Van der Ven valt op. Omdat het handboogschieten in Nederland toch een relatief kleinere sport is... waar we niet al te veel van weten. We gaan erover praten met Gerry Lamers, bestuurslid bij de vereniging... waar Van der Ven zijn sportcarrière begon. Die zat in natuurlijk met heel veel clubgenoten voor de televisie. Meneer Lamers, in Schaik, hè, is die vereniging, klopt dat? Goedenavond trouwens. Ja, hallo. Klopt het dat hij een Schaik is, die vereniging? Ja, die is een Schaik, ja. En uh, u zat te kijken, en wat, wat denkt u dan? Is het trots of was u ook wel heel erg teleurgesteld tot slot? Waar, uh, waar zat? Nee, het is, toch wel, het is toch wel trots heel veel. En, en, en, en het is, het is, als, je, als je ziet dat hij dan tegen zo'n wereldrecordhouder uh, wint... dan denk je, hij kan alles aan. Maar dan zie je daarna toch wel dat het toch zomaar niet, niet zo makkelijk is. Nee. Kijk, en dan is het, uh, ja... En denkt u ook, nou hoef ik op feestjes eindelijk eens wat minder mensen uit te leggen wat dat handboogschieten is? Want, want weten veel mensen dat als u dat vertelt? Of denkt u nou, hè, hé, hé, nou weten ze het eigenlijk weer zo'n beetje? Ja, ik hoop het dat ze het weten. Want het is, eh, ik bedoel, ik, ik, ik doe dit al ruim 30 jaar en eh, met heel veel plezier. En, en, en, en het is toch iets apart, ze het toch gewoon heel, huh? heel, heel, ja. Hoeveel mensen de... In Nederland en Limburg doen ze het veel. En hoeveel mensen zijn er die dat doen in Nederland? Heeft u daar een beetje zicht op? Nou, wij, wij, onze club zit er toch uh, een, een 70 leden hebben. Wij. 70 leden. En, en, en in Brabant en Limburg is het heel veel. Maar wat het precies is, dat weet ik niet echt. In, in het noorden van Nederland is het wat minder. Maar het is in Brabant, Limburg. En uh, daar leeft het wat meer als, als, als, als in het noorden. En uh, de, de, de, dat konden wij zien aan deelnemers. Dat, wist, dat wisten we overigens ook wel. In Azië is dit een echte hele, hele grote sport, hè? met nog ja, veel meer ja. trainingsuren, et cetera. Hè? Ja, ja. En dan kan je ook zien aan het materiaal, al het materiaal wat ze hebben. Uh, wat je ziet, het meeste komt uit Korea en, en, en, en Amerika. Maar Amerika hebben we dit jaar hebben we met de Olympische Spelen niet veel gezien. Maar, maar het meeste komt dan uit, uit, uit, uit Korea en zo. En wat moet je nou het beste kunnen om een goede boogschieter te zijn? Het moet goed tussen de oren zitten. En voor de rest, voor de rest moet, moet, moet, moet je dat even... Je moet dat kunnen een beetje. En je kunt het je eigen aanleren en dit en dat. Maar 80% zit tussen de oren. En, Sowieso uh daar heb ik nog een andere vraag nu. Uh, wat ons opviel, en eerlijk gezegd ben ik het antwoord nog niet tegengekomen, is dat uh, uh, hij steeds als tweede moest schieten, dus eigenlijk steeds tegen een resultaat moest schieten. En van bu ja, als buitenstaander ja, dacht ik... ik, dat is niet helemaal eerlijk, maar het is vast eerlijk, want het was een regel voor. Ja, ik, en die, die regel, die, die, die, die, die, die ben ik ook even kwijt, ik weet niet precies hoe, hoe dat zit. Ik zat, er, ik zat er eigenlijk ook mijn eigen ook een beetje over te ergeren, ja. maar voor de ene is dat, is dat, is dat heel perfect. Maar, maar reden, wordt er geloot bijvoorbeeld in een toernooi in Nederland? Uh, Sorry? Wordt er geloot als, als het een toernooi in Nederland is, of hoe gaat dat normaal? Nee, nee, nee, er de, de, de, de is, de is weer iets heel anders, er is, de is uh, ik, ik weet niet precies hoe, di hoe dit zit. Het is niet normaal in ieder geval, nee, als nee, ik u zo dat, hoor. Dat ben ik even, dat, dat ben ik even kwijt. Maar ik denk gewoon, degene die het laatste uh, zit, als eerste mag schieten. Maar het maakt allemaal niet uit, want je bent gewoon voor je eigen bezig. En de ene kan dat heel goed hebben. Die wil liever dat iemand anders eerst schiet. En de andere die wil liever dat hij zelf eerst schiet. En wat, wat wil Van der Ven? Weet u dat van hem? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat, dat Rick uh, echt een persoon is van het maakt mij allemaal geen, geen bal uit hoe het zit. Okay. Ik, moet gewoon, ik moet gewoon elke keer die tien proberen te schieten. En nou zijn er een aantal sporten dat mensen later zeggen ja toen hij de eerste keer hier op de club kwam... of zo van Wesley Sneijder of zo zeggen ze dan of Arjan Robben. Dan kon je in een minuut zien dat hij beter was dan alle anderen. Kon u aan hem zien toen hij kwam schieten de eerste keer van dit is iemand die dat anders doet dan wij? Mm, in het begin helemaal niet. In het begin helemaal niet, maar hij, hij, hij, dit was een schutter die, die er echt voor ging. In het begin was hij uh, een jeugdschutter die, ja, die gewoon puur voor zijn eigen bezig was. En puur met zijn eigen bezig was en, en, en niet luisterde. Niet. Maar ik zeg niet luisterde tussen aanhalingstekens, want achteraf had hij toch wel geluisterd. <laughs> en uh, dat, is, dat is hem allemaal heel goed afgegaan. En het is. Uh, het is, het is zijn vader, die we net voor in, in, in, in, in ja. de uitzending hadden, die, die, dat is een, uh, die, is, die is de jeugd aan training gegaan en die heeft, hem, ja, die heeft hem echt heel veel erdoor geholpen. Nou, mooi. Ik... En hij, ja, het, het ging hem allemaal goed af. Ja, helaas uh, geen brons. Vierde, ook een prachtige prestatie natuurlijk. Ja. Ik heb uh, begrepen dat u hem met z'n allen gaat ophalen van Schiphol, Gerry Lang. hem morgen ophalen, ja. Ah. Dank. Bestuurslid ja. van de Vriendenkring 1897. Dank u wel. Wij gaan nog even fietsen. Althans, Sebastian Timmerman gaat ons vertellen wat hij allemaal ziet. Want we horen het wel, eh, Sebastian. Er wordt uh, nu al feest gevierd. Maar uh, de Britse supporters, ja, nu lopen de Britten weer uit. Waren misschien iets te vroeg, wilde ik zeggen. Want de Australiërs kwamen toch weer ietsje terug. In de finale van de ploegenachtervolging. Waar uh, het Britse kwartet met Edward Clancy, Geraint thomas Burke en Peter Kennel. Meteen in het begin al een halve seconde pakte op. Jack Bobridge, Glenn O'Shea, Rowan Dennis en Michael Herber namens Australië. Australiërs kwamen terug. Een paar ronden daarna reden ze nog maar een dikke tiende achter de Britten. Tijd van de derde man geldt altijd bij de ploeg en achtervolging van de mannen. Maar nu, en dat is al na ruim twee kilometer, liggen de Britten al veel verder voor. En is het zelfs meer dan een seconde, ziet ook Bradley Wiggins. Hij was er vier jaar geleden bij in Peking toen de Britten ook Olympisch kampioen werden. Toen reed hij mee, de toerwinnaar vorstelijk onthaald hier in het Velodroom van Londen. En hij ziet hoe de vier Britten nog altijd bij me... Zijn. Terwijl een van de Australiërs eraf is en we de vier kilometer naderen en naderen is het een zegentocht geworden van het Britse kwartet op weg naar het tweede Olympisch dus? Zij gaan de Olympisch kampioen van Athene van acht jaar geleden hier niet alleen verslaan, maar een enorm pak rammel geven. Want het verschil is opgelopen na meer dan twee seconden, terwijl de Britten zometeen de laatste ronde ingaan als ze langskomen op de plek waar ik zit. Daar komen ze nog altijd met z'n vier. Hier bij elkaar het publiek juicht, het publiek schreeuwt. Iedereen staat, nou weet je wat, daar ga ik er ook gewoon even bij staan. Staan voor Edward Clancy, Joanne Thomas, Steven Burke en Peter Kenner... die laten zien hoe je een ploegenachtervolging moet rijden. Zo doe je dat dus met de Olympisch gouden medaille in andermaal een wereldrecord. Drie minuten, 51 seconden en 659 ste 62 kilometer en 160 meter gemiddeld... Per uur in 4 kilometer. Ongelooflijk snel. De vier Britten. De gouden medaille is voor hen. Australië wordt tweede. Nieuw-Zeeland wordt derde. Nederland trouwens als zevende geëindigd. En een van de Nederlanders Tim Veld, rijdt al minutenlang op het middenterrein. Rondjes op zijn wegfiets. Waarop hij aan het uitrijden is. Kijkend. Ik denk met heel veel ontzag kijkend naar de Britten. De Britse vlag komt overal alweer tevoorschijn. De Britten vieren feest. Zij pakken het goud op de ploen.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 En Roger Federer heeft de finale bereikt van het Olympische tennistoernooi. Het kostte de nummer 1 van de wereld wel grote moeite... om zijn Argentijnse tegenstander Juan Martín del Potro te verslaan. In de finale moet Federer het in Londen opnemen op het centercourt... tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Servier Novak Djokovic... en de Britse hoop Andy Murray. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We vangen zo in onze Londense studio. uit minister en sportliefhebber Willem Vermeend. Eerst even terug naar die prima wedstrijd van het Nederlands mannenteam. van vanmorgen alweer hier in Londen. Want de mannen hadden twee wedstrijden gewonnen. Maar iedereen Ja, België, India. Maar de schroom werd afgegooid na een snelle achterstand tegen Nieuw-Zeeland. ploeg, namelijk met 5-1 de ploeg van Paul van As. En heeft tot nu toe al zijn poolwedstrijden gewonnen. En toch was die derde overwinning tegen Nieuw-Zeeland. voelde bij vooral coach Paul van As. als een bevrijd. Right. Nou, wij hebben, we hadden tot dit moment uh, zes punten en uh, goed zakelijk kunnen spelen en dat ook om kunnen zetten in winst. Maar we waren uh, met z'n allen zeiden van nou we moeten wel hockeyend wel uh, ons eigen niveau uh, verhogen. En terug naar het, uh, naar, het wat, naar het niveau wat we in ons hebben. Om, uh, om, om verder te gaan komen in het toernooi. En dit is een heel mooi moment om nou te zeggen, nou nu gaan we het doen. We gaan geen paas meer uitstellen. Je gaat je eerste optie spelen. Je gaat je actie niet uitstellen. Als je voelt dat je moet doen, dan ga je hem doen. En op die manier weer eigenlijk. Uh, nou ja, herkenbaar hockey spelen. En onze doelstelling was ook om veel doelpunten te maken. En dat is allemaal gelukt. Dat is gegaan in een aantal teambesprekingen gisteren. Nou ja, goed ja, we hebben gisteren hard gewerkt uh, Gerard. Ik uh, ben begonnen in de ochtend om um, iedereen bij elkaar te halen. En uh, daar zegt: nou gefeliciteerd nogmaals met de zes punten. Hartstikke mooi. Maar laten we eerlijk zijn. We moeten nu, uh, uh, dit is hem niet, dit gaat hem niet worden als we nu niet uh, gaan werken en, en kritisch zijn. En punten nog, uh, uh, de verbeterpunten die er, die, er, die, uh, die er zijn, die aan gaan pakken. Nou dat was, uh, uh, je moet altijd reorganiseren op het moment dat het goed gaat. En dat was een mooi moment om dat te doen. En uh, nou, vanaf dat moment uh, heb ik gezegd, nou, ik heb vanmiddag een trainingsveld uh, geregeld, ik had kunnen ruilen. En uh, dat was wel, ik zei van ik vind dat we gewoon daar naartoe moeten. Dan op het veld nog even bespreken, positiespel met name. Wat we vinden van elkaar en wat we verwachten. Hè, en uh, en uh, onuitgesproken dingen ook even, even laten voelen. En dat hebben we gedaan. We hebben, ik, maar ik heb gezegd, als jullie het niet vinden, dan hoef je het niet te doen. Maar ik denk dat we, dat we nu een stap moeten maken. En wam. Uh, dat was wel een mooi moment. Ik ben toen weggegaan en zij hebben toen zelf gezegd... hij heeft eigenlijk wel gelijk, dat gaan we doen. Dus we zijn, we hebben de, we zijn de bus ingegaan, we zijn naar het veld gegaan. We hebben ons werk gedaan. Uh, nou, we waren nog redelijk tijd terug ook. En vandaar hebben we hem helemaal opgebouwd. Dus het was een drukke dag en uh, ja, dat hoort erbij. Uh, het komt toch niet zomaar vanzelf aanwaaien allemaal. Ik, ik mocht het net niet zeggen dat jullie ontevreden waren over een aantal dingen... Maar... Teleurstelling, is dat een beter woord? Nee, nee, nee, nee. Gewoon kritisch op jezelf. Uh, het was fantastisch dat we met vechthockey zover kwamen, dat we die zes punten haalden. Maar het was nog niet het hockey waar Nederland goed is en wat wij in ons hebben. En dat, moest, dat wilde ik graag, dat dat eruit kwam, omdat je dat heb je nodig voor elkaar, hè, met onszelf. Dat je ook het gevoel hebt iets in de melk te brokkelen. En want, want, uh, nou, dat is vandaag gelukt. En, dus ontevreden vind ik niet. Het is gewoon een gezonde, kritische houding naar jezelf. Je hebt dat gedaan, ik zei het al in een, in een aantal gesprekken. Het lijkt erop dat het vooral mentaal geweest is, wat je, het harde werk wat je hebt verzet gisteren. Eh, moesten de kopjes leeg? Ja, eh, topsport is mentaal op dit niveau. Punt. Uh, iedereen is fit, iedereen kan rennen. Uh, dus dat is het allemaal niet meer. Om er bij jezelf uit te halen wat erin zit... is hartstikke mentaal op zo'n grote nooi. Voor, voorbeelden te over. Met alle andere sporten om ons heen. En dat maakt het ook ontzettend interessant. En uh, Wij hebben nu de kans uh, uh, gegrepen... om onszelf in die zin dan ook te bevrijden. Dus daar ben ik heel trots op. Heb, heb je het idee dat, uh, dat de kopjes inderdaad leeg zijn? Of in ieder geval een stuk leger zijn... dan in die uh, twee eerste wedstrijden? Je zei het al, waar we vechthockey moesten spelen. Waar we niet mooi hockey speelde, wel de punten pakte? Ja, uh, dat weet ik natuurlijk niet. Elke wedstrijd wordt weer een wedstrijd natuurlijk. Uh, maar laat ik het zo zeggen. Het gevoel dat wij, als wij willen, dat we weer toch ook weer onze wil op kunnen leggen. dat heb je hem weer. Een van onze missies. Uh, uh, dat, wij dat, dat wij bepalen toch wanneer we hem eruit gaan en wanneer we hem houden. Uh, en en dat, dat, dat gevoel hebben we weer terug. Dat we heel veel dingen in eigen hand hebben. Uh, gaat het beter dan je gedacht had? Um, ik heb eigenlijk weinig, weinig, weinig gedacht. Uh, ik was bang, uh, relatief bang voor, voor, voor de openingswedstrijd tegen India. Want dat is natuurlijk hockey waar we altijd niet tegen uh, konden. Ik omdat ze wilden niet tegen ons spelen in de, in, de, in de campagne, in de oefencampagne. Ook slim trouwens van ze. En dat, is een, oh, natuurlijk kan, dat, kan, dat kan, had een chaoswedstrijd kunnen zijn. Dus het is niet de fijne tegenstander mee te beginnen. Ik was blij dat we daar doorheen kwamen. En dan nu de stappen die we nu hebben gemaakt is achteraf gezien. Is dat natuurlijk wel, uh, valt het allemaal wel goed. Mag ik toch nog even naar het, uh, tot slot uh, naar het scorebord kijken? En dan zeg ik negen punten uit drie wedstrijden. Ja, dat kan niet meer misgaan hè, voor de halve finale. Ja. Ik ben nu net van het veld, ik heb daar nog geen rekensommen op gemaakt. Maar ik vind gewoon dat we ons werk moeten doen en onszelf weer moeten testen tegen Duitsland. En daarna hebben we nog een pittige wedstrijd tegen Korea. En ik vind, ook, ik vind dat we gewoon door moeten en ook niet de moed moeten verliezen. We zijn eigenlijk pas net begonnen, laten we maar doordrukken. En als dat, als dat ook succesvol is, dan heb je gelijk, dan hebben we waarschijnlijk genoeg punten om de volgende stap ook te maken. Ik heb de rekenzoon voor Paul van As nog wel even gemaakt. Duitsland won namelijk in de pool met 5-2 van India. Nederland en Duitsland hebben ieder negen punten uit drie wedstrijden. Korea heeft 3 uit 2, 3 uit 3 voor Nieuw-Zeeland en 0 punten voor België en India. Korea gaat spelen tegen België. En voor de Nederlanders is het te hopen dat Korea niet wint. Want dan hebben zij inderdaad een hele, hele grote kans voor het bereiken van de halve finale. Verslaggevers ter plekke: analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek.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 No, I know. ZANG naar huis. Wil jij hem dan ja. nou doen? Nou, hij heet We Are Young. Dat vond <laughs> ik wel toepasselijk als ik hem dan afkondig van fun. <laughs> en uh, <laughs> we hebben hier een voormalig minister, econoom op de Olympische Spelen. Willem Vermeent, welkom. Welkom, ook wel. Goedenavond. U was, uh, begreep ik, uh, aanwezig bij de huldiging. In ja. het uh, Holland House hier ook Polonaise meegedaan. Ik heb meegestrompeld, ik ben een beetje geblesseerd, maar het was oh. fantastisch. Ja, was, het, wa, was ja, ja. het wat? Ja, geweldig. Het is zo'n mooie sfeer. Het is uniek, dat heeft geen enkel land. U zit hier ook in een oranje t-shirt. Dat draagt ja. u ook al die dagen dat uh, u hier bent. Ja, misschien niet hetzelfde t-shirt, maar wel oranje? Uh, elke dag. Elke dag? Nog meer dingen op het hoofd? Uh, nee, nu niet. Ik, nu niet. Wel. ik heb ik een kant van voetbaluitrusting, die heb ik thuis gelaten. Want Dan hoe ik... ziet die eruit, ja. voetbaluitrusting? Prachtige, mooie, grote muts. Helemaal oranje, oranje broek, alles erop en eraan. En nu alleen een oranje shirt. Wat brengt u hier? Is het uw liefde voor de sport die u zegt... ik moet naar de Olympische Spelen of heeft u andere soorten... Ik ben uh, uitgenodigd door zaakrelaties. En dan combineer je dat. En De mooie combinatie is, is niet te bedenken. Want maar wat voor zaken eerst... doet u dan? Oh, ja, dat hier? Eerst de eerste zaken. <laughs> ik ben uitgenodigd door een uh, Japans bedrijf Rico. En daar zit ik in de, in de innovatieraad en die, hebben, die organiseren dat mee die noemen uh, nodige zakenrelaties uit en dan praat je ook met andere zakenrelaties en leg je weer contacten en vervolgens ga je overal heen dat is een hele plezierige manier om de sport te zien en ook nog uh, te kijken hoe het zakenwereld ervoor staat maar je hebt twee soorten zakenmensen ja. noem ik het altijd die naar sport gaan Eén die na afloop vroeger deden we eigenlijk ook mee ja wij waren die oranje zeg maar maar daar hoort u niet bij hè? Ja. ik bedoel, in die zin u bent wel ook gewoon sportlief, ik ben toch ook. sportlief ja ik mijn hele leven gesport we begonnen al op de lagere school met voetbal mijn vader was voetballer al mijn broers zijn voetballer uh, vervolgens zat ik op een middelbare school waar nog hockey werd. Haart, toen de tijd. Haren. Ja, ja, heel goed, heel goed, heel goed. <laughs> en ik ging de voetbalkant op. Nou, vervolgens uh, loop ik nu hard. Dat uh, doe ik drie keer in de week. En verder heel vaak op de huur en fietsen. Dus ik ben wel echt iemand een sportief verder. En waar bent u hier uh, geweest inmiddels? Uh, ik ben geweest bij de dames. Hockey. Mooie wedstrijd. Ik vond ze alleen wat tegenvallen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ze hebben gewonnen met 1-0. Verder het ongelooflijke biesvolleybal. Ongelooflijk ja, vanwege, de, ja, vanwege de hele de sfeer. entourage. Muziek erbij. Enthousiasme. En uh, iedereen doet mee. En dat op de stoep van de premier. Slim en, uh, is gedaan, nog, volgens ja, mij. De koningin kan kijken en de premier ja, ook. Als ook. Je, ja, de slim premier gedaan, kan. volgens mij. Kijk je ook als econoom naar zo'n sport? Dat u denkt, wat slim gedaan. Want daar zit een soort potentie, groeipotentie. Zit nou, minder. Dus wat ik, ik, zit wel, ik lees wel alles over Engeland op het ogenblik. En dan zie ik dat Engeland hoopt dus... dat die Olympische Spelen een impuls geven aan de Engelse economie. De Engelse economie staat er behoorlijk slecht voor. In het Engels klagen over Euroland, zeg ik altijd. Maar ze staan uiteindelijk, als je kijkt, te vergelijken met de uh, eurozone... is de welvaart ligt een stuk lager in Engeland dan in de eurozone. En wat denkt u? Geeft het een impuls aan de economie? Want je kan af en toe ook een kanon afschieten in het centrum. Er ja. lopen dan een paar supporters voor de Spelen. Maar voor de rest lijkt wel het aantal toeristen behoorlijk teruggelopen. Het aardige is dat uh, economen natuurlijk alles onderzoeken. In de afgelopen dertig jaar zijn talloze onderzoeken gedaan. Uh, onder andere grote evenementen, ook Olympische Spelen. En het blijkt me een heel beperkt effect te hebben. En sommige economen zeggen, nou, je kan het niet eens meten. En als u in dat perspectief kijkt naar die discussie die in Nederland dan is... we moeten eerst op Olympisch niveau komen... dan mogen we ons misschien kandidaat stellen... en dan wordt de discussie wordt vaak langs de economische weg gevoerd... van het kost zoveel ja, en het ja, levert maar zoveel. Maar <laughs> moet, ja. moet je hem via die weg voeren nee. of is dat altijd een verliezende route? Als je dat doet, dan uh, moet je eerst geld uitgeven en dan kom je er nooit. Dat zie je ook met grote werken die ooit gebouwd zijn... Je moet een keer beslissen. Hetzelfde geldt voor, voor uh, evenementen. Uh, ik weet bijvoorbeeld in mijn tijd uh, staatsen minister. Als we ergens heen gingen naar het buitenland. En we spraken aan ministers. Dan ging het in de eerste keer vaak over sport. Dan ging het over de voetballers. De voetballers, alle de trainers van Nederland. Sport is ongelooflijk belangrijk. Het klinkt misschien raar, maar ook economisch. Los even van de gezondheidsaspecten. En van het fun die je hebt. Maar het is ook geweldig ook als, je land, als je land het ongelooflijk goed doet. Stel dat we Europees voetbalkampioen geworden waren. Dan haft dat een puls gegeven. Als je dan in het buitenland komt, ja, dan kun je... Kun je gaan uh, de dan gaan de deuren open. Dan de deuren gewoon open. Maar, ja, en ik heb gaat dat, dat de Britten nu gebeuren, denkt u, na afloop nou ja, de, van deze Spelen? De, de Britten hebben er wel. Ja, ze het goed doen. Ik bedoel, uh, dan moeten ze wel gebruiken naar buiten. Met, met wielrennen bijvoorbeeld. Ja, die heeft ooit gedacht dat de Britten nog eens een keer... Zo goed zouden de wielrennen. Niemand. Op het maar nou zeggen de voorstanders en ook de liefhebbers van sport... Hè, die dragen dit argument aan. Wat, wat u aandraagt soort emotioneel-economische waarde dat bijna. Je, ja. En een aantal tegenstanders zeggen... nou, dat kan meneer Vermeenten al niet leuk zeggen... maar uh, netto onderaan de streep om het maar even te zeggen... is Engeland uiteindelijk 5 miljard uh, pond kwijt. Ja, maar Engeland extra. heeft het wel slim gedaan... want ik heb daar wel ook een beetje naar gekeken ja. natuurlijk. Uh, die hebben dus een wijk aangelegd. En een belangrijk deel van de investering is infrastructuur... die blijft staan. China... China heeft ongelooflijk veel meer uitgegeven. Maar als je nu in Peking komt bijvoorbeeld. Ja, dat is die stad heeft een, is een, ja, die is opgefrist, die heeft uh, nieuwe hotels gekregen, nieuwe wegen, nieuwe infrastructuur. En dat werkt. Dat zijn investeringen. Die gaan 30, 40, 50 jaar nog veel langer mee. Zo moet je ook naar kijken. Als je een rekensommer maakt ja, op de korte termijn, en dan geef je die miljarden uit. Maar die miljarden geef je uit voor de langere termijn. Als je direct zon maakt, ja, dan kan het natuurlijk wel uit. En dat park ligt in het oosten van ja. Londen, hè, buiten het centrum. Niemand kent dat. Ja. Maar ze ja. hebben ook wel een aantal locaties in de stad. Ja. De Hyde Park gaat ja. van alles gebeuren. Ja. De triathlon, het, het zwemmen, de marathon komt op een prachtige locatie ja. aan. We hebben dat wielrennen ja. gezien door Londen. Het ja. hadden we het al over. Doen ze dat op een slimme manier? Maken ze gebruik van, ja. van die stad? Nou ja, wat Londen gewoon goed doet. Ze hebben goed gekeken naar andere steden. Dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben ook gezegd, nou ja, we moeten een, een aantal, uh, zeg maar, uh, ja, gebouwen die, of, of stadions, die kun je uiteindelijk zijn mobiel geworden, kun je heel snel afbreken. Dat is ook slim. Dus dat hebben ze uiteindelijk, uh, uit kostenoverwegingen, maar ook uit slim. En verder hebben ze natuurlijk hun infrastructuur enorm verbeterd. Ja, en die investeringen die blijven nog wel 40, 50 jaar bestaan. En zo moet je er ook naar kijken. Dus als je iets organiseert, als je een, als je een evenement organiseert, moet je op de lange termijn kijken. En ook de emotie moet een rol spelen. Je wil je land iets neerzetten. En in je land neerzetten is imago. En imago is ja, uiteindelijk en ook is, economische waarde. Dat, dat, dat zie je nu overal, Inspired Generation. Ja, ja. Hè? Dat is dat is, vindt u het een mooi thema? Hele mooi, Inspired Generation. Ja. ze mooi gevonden. Als wij uh, hier zitten, praten we ook nog elke dag even over de economie en de beurs. En dan leggen de deskundigen ons elke dag uit waarom hij omga omhoog gaat. En dan weer omlaag. En <lacht> zo vandaag ging hij weer omhoog. Ik denk, er komt nog een econoom langs. Hoe... Even weten hoe het gaat. Nee, niet om die of We moeten kopen het weekend. Maar u snapt wel wat ik bedoel. Wa waar staat het met, uh, met die euro momenteel? En, uh... Nou ja, kijk, met die euro is niks mis. Uh, die euro is, een, uh, is de tweede munt van de wereld. En die uh, staat als relatief hoog. Ik heb nog meegemaakt dat die op 82 cent stond. Ik ook nog hoor. Ja, en dat nou, was geweest. geweldig voor Nederland. Dat was heel geweldig Want onze export, wij zijn een exporterend land. Nederland en Duitsland zijn de landen die het meest profiteren van de euro. Van de eurozone. Dat zijn exporterende landen. Dus als die euro wat omlaag gaat is helemaal niet erg voor Nederland. Dan kunnen we nog meer exporteren. De Duitsers zijn blij, de Nederlanders zijn blij. Dus wij zijn heel blij met die euro. Daar ligt het probleem niet. Het grote probleem in Europa ligt met de politiek. De Europese regeringsleiders die kunnen geen beslissing nemen. Die pappen en nat houden. En de ECB heeft nu de bal gisteren weer bij de politiek neergelegd? Ja, dat vond ik jammer. En hoe o, ja, komt dat? U ja, en had liever gezien dat nou de, ja, ECB de ECB dan de EC... maar wat was gaan doen. Ja, de ECB heeft in het verleden uh, uh, toch geholpen. Die heeft die euro overeind gehouden, die heeft landen overeind gehouden. Maar die krijgt weinig politieke ruimte. En dat is de discussie die loopt vooral tussen Duitsland en Frankrijk. Uh, Duitsland is wat, wat strenger in de leer. En Frankrijk heeft zoiets van we moeten naast bezuinigen moet ook economische groei gaan aanjagen. En, Eigenlijk... Dat kan de ECB doen. Maar... En de ECB kan dat doen, ja, door de door obligatie op te kopen van, van zwakke landen. Dat kan. Nog even over die politieke duidelijkheid. Um, um, uh, mensen die in de politiek gezeten hebben, als ze eruit zijn, zeggen ze Weet altijd. Weet je beter? Nee, maar, ik bedoel, ik neem u dat niet persoonlijk, maar dan nee. weten ze altijd heel goed. Die politiek die moet ook ja. veel daadkrachtiger zijn. Ja. Dat zeggen altijd uit politiek. politici ja. Maar het is niet een persoon? Is het zo lastig in die politiek? Ja. Door die ja. compromissen, nou goed, door alles, ja. nu weer verkiezingen in al die landen. Ik ben het met je eens. Uh, het is natuurlijk zo, het is makkelijk als je aan de zijde staat... Hetzelfde als je aan het hockeyveld staat, natuurlijk. Ja. <laughs> en als je bijvoorbeeld als Maar dan kunnen we je je wel eens zeggen, ze weten het zelfs beter daar. Maar dat hoor je oud politici <laughs> nooit zeggen. Dus dan je, je, even... hebt, je hebt al 16 bomcoaches, ja. 16 miljoen. Maar toch even op dit punt blijven. Nou, op dit punt is het natuurlijk zo: de politiek is buitengewoon ingewikkeld. Om, uh, je moet uiteindelijk altijd draagvlak creëren. Dus elke Europese leider heeft te maken met zijn eigen land. In de meeste landen hebben ze iets van, ja, we zijn eerst Nederland, we zijn eerst Duitsland, we zijn eerst België, we zijn eerst Engeland, wat ook wil. wilt. Daar hebben ze mee te maken. Dus daar zitten de kiezers. En, en kiezers hebben toch toch iets, ja, hoe je het of keert, die voelen zich minder Europeaan en meer Nederlander. Ja, en de kiezers en, en hebben volgens Fransman, mij ook etcetera. het idee dat... Het... Dus, en daar ligt het probleem. Je moet altijd compromissen sluiten. En daar ligt het grote probleem. Als je ondernemer bent, ik ben ondernemer, is veel wel makkelijk, ik beslist. Gaat mis. Maar, maar geval... ligt het probleem ook niet in het feit dat het over heel veel hoofden van heel veel kiezers heen gaat? denk je ongeveer ja. 5 miljard, 20 miljard, die kunnen het allemaal ook niet helemaal nee, beoordelen. Het, het, dat mag je de politiek kwalijk nemen. Ik heb er zelf in gezeten, dus dat moeten we ons als politie altijd kwalijk nemen. Je moet veel meer uitleggen. Op het moment, kijk, Europa bijvoorbeeld, ja, heel wat mensen zeggen, ja, Europa zal wel, uh, bureaucratie, ik met me dood in Europa, stukken verhalen hoor je. Maar uiteindelijk, als je uitleggen, Nederland kan helemaal niet zonder Europa. Europa is voor Nederland gewoon werk en inkomen. Maar als ik hier s'avonds even mijn neus om de hoek steek... en ik zie 6.000 <laughs> totaal in oranje gehulde mensen... dan denk nee, ik, doet een oud-minister niet een Europees shirtje aan... als hij nee, hier naar binnen nee, loopt nee, om dat doe ik dus niet het nee. helder te nee. maken... Nee, dat ik, het zo niet langer nee, kan. Ik blijf een Nederlands shirtje <laughs> aanhouden en oranje... Maar is dat wat ik bedoel, zit daar ja, ja. niet de kern... dat ja, wij, als ja. we hier op die spelers zien, de trots die wij allemaal... Hè, maar ook de ja. Britten en de Duitsers, wij zijn toch ook gewoon nog wel landen? Hè, nee, maar dat moet je ook altijd blijven. Daar ben ik echt van overtuigd, van dan moet je blijven. Aan de andere kant weten wij wel, er zijn we twee landen die echt heel veel profiteren van, van Europa. Tegelijkertijd zijn we wel een land dat zijn brood in het buitenland verdient. Dus je moet ongeweldig, ik, ik, wou, ik wou eigenlijk nog veel trots op mijn land zijn. Ik bedoel als een, een, bijvoorbeeld een, een zwemster wint, nou ja, dan sta ik te juichen, ik vind dat geweldig. Ja. Dan dus ben ik trots op mijn land. Als Nederland zelf Elftal wint, nou ik ga in mijn oranje, hup loop ik te huppelen. En maar als de Duitsers winnen, doet u dat iets? Nee, veel minder. Ik nou ja, <laughs> veel minder kom. van de Duitsers. Ik merk dat ik bij het ren. ik zit te juichen voor die Britten. Ik heb daar helemaal geen probleem mee Nee, ik heb geen probleem, ik wil liever het ja. als er een Nederlander bij ja, dat je dan weet dat je... wij er niet ja, bij zijn. Ja, Nou, ja. ja, ja. ja. ja. we zijn er wel eens een beetje uit, ja. volgens mij. Waar gaat u vanavond naartoe? Wordt het weer hossen? Ik ga het in het Heinekenhuisje. Ja? ja? Ja. zeker. In is, Oranje. Ik, is, het, is, het, is het commercieel trouwens slim wat ze hier doen, vindt u? Nou, laat ik zo, ik vind die combinatie mooi. Ja. Ja, ik vind het, het Heinekenhuis vind ik een geweldige uitvinding. En anders hadden uitgevonden motoren worden, het niet was. Het Heinekenhuis is een fantastische uitvinding. Het ja. is zo knap. Geen enkel land heeft dat, hè? Jawel, inmiddels wel. Ja, wel die, het is uitgevonden, Nederland. Nee, het is een beetje uitgegroeid en ja, uitgevonden. Het is een exportproduct geworden. Ja. Ja, dan, dan lopen je af en toe buitenlanders nou. rond. Ik denk, wat dan denken, is hier, hier aan de hand? Het is uitverkocht. Het is uitverkocht. Ja, als ja, iedereen wist dat hij weer het kwam. Weer zich, wij gaan Ik u bedanken voor het feit dat u hier wil zijn. En een hele prettige verblijf nog En nog veel plezier jullie. Ja, dat gaat lukken. Ik ben jeroens op jullie. Jullie mogen blijven. Nou, we gewoon weer terug. Geniet ervan. Oké, avond Dag. I know you know. You can walk away now. I know you Forest, apart muziek. Lullaby. Sweet Lullaby. Brengt een einde aan deze avond. En we gaan natuurlijk wat nog lang betreft, niet he? wat ons betreft. Ja, want de sportzomer oh, gaat oh. gewoon <laughs> natuurlijk door. Robert Meder, Herman van der Zand gaan een prachtige sportavond tegemoet. Wat denkt u bijvoorbeeld van het zwemmen? En we zijn erbij in de halve finales van de 50 meter vrije slag. En nog verder, dat zal een andermaal mooie avond worden. Nog niet om de medailles. Rami, morgen verheugen ons nu al. Eerst even de halve finale winnen. Oh, get it out.